In Brussel wordt besproken of Griekenland aan alle voorwaarden voldoet om de volgende lening van 130 miljard euro te krijgen. Volgens minister De Jager de Grieken keer op keer niet aan de gemaakte afspraken. Hij pleit voor permanent toezicht door de Europese Centrale Bank, de Europese Unie en het Internationaal Monetair Fonds.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 Het gaat Job Cohen aan het hart dat hij kiezers en partijgenoten teleurgesteld heeft... en dat soms de soms te hoge verwachtingen die er waren na zijn aantreden niet heeft kunnen waarmaken. Dat zei hij op een persconferentie waarop hij zijn vertrek toelichtte. Volgens Cohen is hij niet in staat gebleken om het ongunstige tij voor de partij te keren. Afgelopen weekend heeft hij nagedacht over wat hij nog kon betekenen in de politiek... en zijn conclusie was dat hij onvoldoende effectief was.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 Het weer. Vanavond eerst vrij helder. Vanuit het noordwesten toenemende bewolking en vannacht regen. Minima rond het vriespunt met kans op gladheid. Morgenochtend regen. Smiddags droger en wat zon. Het wordt 6 graden op de wadden tot 9 in het zuidwesten. Dit was het NOS Journaal. BVK's informatie Vielen nog op de A4 Amsterdam Den Haag bij Soeterwoude. 4 kilometer.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 Dames en heren, goedenavond. Het is een vraag die niet iedereen zichzelf durft te stellen... maar toch kan het zomaar gebeuren. Je staat voor de spiegel en opeens hoor je jezelf toch die vraag stellen... en het antwoord blijkt niet erg opbeurend... zoals in het geval van Maria Hinkelbein... de hoofdpersoon uit de nieuwe roman van onze gast... Hoe staat het met de liefde? Hier is Bert Natter. Uw presentator is Jelly Brouwer. Nou, laten we met die simpele vraag dan maar beginnen. Hoe staat het met de liefde, Bert Natter? Ja, uitstekend, kon niet beter. Namelijk? Ja. Nou ja, nee, ik heb erover nagedacht. Want ik, toen ik, ik ben zo naïef dat ik dan zo'n boek schrijf met zo'n titel... En uh, er helemaal niet over nadenken dat iemand mij dat wel zou kunnen vragen. Want ik dacht, ja, daar gaat het boek over als ik het zo makkelijk kon zeggen. Dus, uh, dus ik heb nu een antwoord uh, ingestudeerd. En het is uitstekend, kon niet beter. Uitstekend, kon niet beter, want ja. gelukkig getrouwd, uiteraard. ja. kinderen, ja. ja. Um, uh, nu staan, het gaat dus over de liefde. En alle vormen van liefde die er te verzinnen zijn, worden erin beschreven. Onder andere een uh, geweldige flirtscène in, uh, in een trein... Uh, Jonge leest Dostoevsky berichten uit Het Ondergrondse. aantekeningen uit Het Ondergrondse, ja. moet ik zeggen. En uh, uh, Maria Hinkelbein flirt met hem via dat boek. Ja. Heb jij dat wel eens gedaan? Uh, nou, dat kan me niet dat ik me kan herinneren, zou ik maar zeggen. Maar ik heb wel eens bijvoorbeeld iemand mijn eigen boek zien lezen in de trein. Dat is toch ook wel... Genoeg dat reden genoeg, om te ja. flirten, dus was maar. een man, dat was een man, dus, ja. Ja. Ja. Maar nee, ja, dat is een mooi moment wel. Hè? En, en zij je zegt altijd, op... Let je altijd heel erg op wat iemand leest? En is iemand dan ja. aantrekkelijker dan wel minder aantrekkelijk... Uh, al naar oh. gelang welk boek ze leest. Nou nee, dat is toch wel meer het uiterlijk van de vrouw... dan het uiterlijk van het boek. <laughs> Ik beoordeel ze alleen maar op boektitels. Ja, ja. Maar nee, dat is, en zij zegt, ook, uh, zij, zij zegt op een gegeven moment ook van... ze zit in de in winterjas, het is herfst, heeft het koud... en ze zit het in haar dikke winterjas te winnen van de wereldliteratuur. Hè? Het ja, heeft die jongen, ja. Dat is de zin die je nu letterlijk citeert ja. uit je eigen roman. Ja. Ja. Zullen we eerst even naar uh, het nieuws gaan? Want er gebeurt nogal wat uh, in de wereld, in het bijzonder in Nederland... Vandaag de dag. Uh, Cohen heeft om half vijf een persconferentie gegeven. Heb je, heb je het nog, was je onderweg? Of wat ik, uh, het ja, is? ik was even op de uitgeverij en, uh, en toen vertelde mijn redactrice dat. En, en die zei: Dat gaan ze vast bij kunststof aan je vragen. <lacht> dus, uh, <lacht> dat heb ja, ik over zeker aan, ja. aan Bert Natter, die samen met zijn uh, boezemvriend Ronald Griephard in zijn jonge jaren. Uh, de, de Partij voor de Jonge Socialisten heeft opgericht, toch? Ja, nou, in, in uh, Baren, ja. ja dat, was een, een, dat is echt een VVD-dorp uh, van, van, van oorsprong, zou ik bijna zeggen. En daar hebben wij op een gegeven moment uh, met wat anderen... Uh, een afdeling van de JS, de Jonge Socialisten... binnen de Partij van de Arbeid opgericht in een uh, enorme villa. Uh, <lacht> echt waar. Een villa jouw ouderlijk huis? Nee, niet mijn, nee, ik woon in een heel normaal huis. Maar heel veel van onze leden woonden in kapitale panden. En dat hebben we inderdaad gedaan. En, dan, en zijn moeder was natuurlijk ook politica van de. Jabai, van de, van de Partij van de Arbeid. Dus wij. Ja, wij komen daar wel. Uh, ja, we hebben daar wel veel mee. En, en ik, ik vind het. Uh, ja, ik, ik had een enorme sympathie voor Cohen, of hij heb ik nog steeds. Maar ja, dat had ik ook voor Ad Melkert. En dat heeft voor de rest ook <lacht> niemand, <lacht> zou ik maar zeggen. Nee, maar wat ik wel, wel, waar ik over nadacht is dat hij wel eens heeft gezegd, vanwege ook natuurlijk zijn geschiedenis. Van ik vraag me bij mensen vaak af, uh, zou ik bij ze kunnen schuilen als ik op de vlucht ben. En, en uh, ik vind eigenlijk dat je die vraag altijd moet omkeren... en moet, je af moet vragen wie kan er bij mij schuilen als hij op de vlucht is. En waar beoordeel je ze dan op? Ja, nou, ik, nou als ik eerlijk ben, zou, moet het wel iemand zijn die ik heel goed ken. en zou hè, Dus, dus waar, waar hij eigenlijk denkt van, van, hè, vanwege de oorlog natuurlijk... dat snap ik heel goed van, hè, waar zou, is zo iemand te vertrouwen? Mm -hmm. Denk ik dan, ben ik... Uh, Zover te vertrouwen Zou ik zomaar het risico nemen dat ik iemand, die wordt uh, gezocht bijvoorbeeld, hè, om, om, uh, om onterecht te reden of wat dan ook, om die in mijn huis te nemen en daarmee mijn hele gezin bloot te stellen aan de risico's waaraan diegene. Nou, dat vind ik nogal wat. Mm -hmm. dus, uh, ik weet, dus je moet iemand heel goed kennen dan wel heel sympathiek vinden. Ja, of je moet een heel groot hart hebben, maar zo groot is mijn hart niet. Nee. nee. Ja. Maar de, de, uh, uh, wat zou je doen als Cohen nu zou aankloppen? Ja, die zou ik binnenlaten. Die zou je ja, binnenlaten. Ja, ja, ja. On, on, ondanks het feit dat je hem natuurlijk niet echt kent, of wel? Heb je hem N wel eens ontmoet gesproken? Nee, ik heb hem nooit ontmoet. Nee. Maar ik vind het wel... Een, ja, ik, vind, ik, ik, ik, uh, ik mag hem heel graag. Ja. Ook in, nou, je hoort, ik stotter af en toe ook een klein beetje. Ik kom ook niet altijd uit mijn woorden. En dat vind ik, uh, ik vind dat helemaal geen bezwaar. Ik vind dat eigenlijk wel wel uh, goed. En dat hij ook af en toe de tijd neemt... Uh, nou Jan Marijnes deed dat trouwens ook wel... om na te denken over een vraag. Mm -hmm. Of te zeggen... ik weet het niet. Mm. Nou, dat vind ik wel een heel sympathieke uh, eigenschap. Maar in de media werkt dat verkeerd. Want ja. hij weet het niet, wordt het dan gezegd. Maar nou misschien komt, komt het nog wel. Hè? Ja. Dat, dat is ook hoe hij het letterlijk uh, besprak hè, vanmiddag... in zijn in oh, persconferentie. Dus ja. Nou Dat hij moeite had om... Uh, om adequaat uh, te reageren, om effectief uh, te reageren, ook ja. in de media. Ja. Nou, dat klopt. Dat, bedoel, dus, dus dan is eigenlijk de, de buitenkant, zou ik maar zeggen, van iemand, van hoe die overkomt, dat is zo belangrijk geworden. Dat een authentieke man, als hij, want die het natuurlijk is, ik bedoel, dus ook, vind ik ook een authentieke man, maar he, Cohen is toch echt een authentieke man, is zichzelf, is wijs, zou je kunnen zeggen, en, dat hij het dus niet haalt. Nou, je beschrijft uh, de media ook. In de vorm van uh, een bikker, heet hij ja, geloof ja, ik. Hè? Matthijs tolstje. van Nieuwkerk-achtige figuur. Ja. Waar je als schrijver ook maar een rap van de tongring moet zijn om dat, om dat ene boek uh, te verkopen. Ja. En je zegt nu zelf, van ik haspel ook enigszins. Ik vind het reuze meevallen hoor. Tot nu toe. Maar ja, Um, uh, jij bent je daar dus ook zeer van bewust. Het is ook iets wat jij graag aan de orde wilt stellen. Ja, nou ja, in het boek zit... Een, ja, het is heel zit verstopt, het is heel klein. Verstopt, ja, ja, maar is... er zit een soort populaire schrijver in, Allard Wiggel... die ook echt een, een rol speelt in het boek, in het verhaal. En die legt het eigenlijk af met... Dat staat dan heel klein ten, ten opzichte van een soort enorme... Uh, uh, Eminence Gris van de letteren, die heet uh, Vrouwenvelden. Uh, en... En wordt eigenlijk gepasseerd. Vrouwenvelder. Ja, nou ja, die namen <laughs> die hebben altijd wel iets uh, bij mij. Daar heb je erg voor ja, gedaan, dat ik altijd, in elk ja. geval. Ja, ja. ja ik, ik vergeet namen altijd. En daarom verzin ik ze dan uh, zelf maar. En dan denk ik opeens, oh ja, Vrouwenvelder. Wat een goede naam voor een, een Nederlandse schrijver. Maar goed, daar zit een beetje in van... Uh, kijk, als je veel uh, op, met je tronie op televisie bent... dan maak je grotere kans tegenwoordig misschien... om het Boekenweekgeschenk te schrijven. He, dat zit een beetje in dat boek. Maar dat is een klein verstopt grapje eigenlijk. Nico Dijkshoorn schrijft uh, het boekenweek essay, hè? Ja, ja. ja, maar dat is volgens mij wel een heel leuk boek. <laughs> Zij maar rap aan ja, want je nee, weet nooit waar nee. dit nou weer toe nee. leidt. Nee, maar goed, als je, als je mensen gaat vragen... Nou ja, en laat ik zo zeggen. Een, onze oppas is een rechterstudent. En die vroeg een keer aan mij, noem eens de beste, een paar van de beste advocaten van Nederland. Dus ik, eh, Moskovic en Spong en Doedens. En toen zei hij, ik bedoelde niet de bekendste, ik bedoelde de beste... En als je dus was alleen... een strikvraag van deze ja ja dit dus was begrijpen. natuurlijk heel slim we hadden natuurlijk hier op college gehoord <laughs> maar ik dacht wel van ja inderdaad als je nou zegt wat is nou noem eens de bekendste of de beste, beste nederlandse, nederlandse dichter schrijven. dan, dan zullen mensen heel vaak Nico Dijkshoorn noemen omdat hij heel veel op televisie is bij de wereld draait door en het natuurlijk hartstikke leuk doet maar dat wil nog niet zeggen dat hij de top is. Maar goed, het andere is natuurlijk ook waar... dat je van een politicus en zeker een politiek leider mag verwachten... dat hij een beetje vlot en rap kan verwoorden wat hij vindt en denkt. Ja, maar dat Zeker kon in deze ja, tijd. Maar dat kon niet toch wel aardig, vond ik? Of, nou, uh... Volgens mij zei je nee, net nog dat hij ook enigszins ja, hassen. Ja, ja, ja, zeker. Daar kwam er niet altijd even vloeiend uit. En dat, dat, dat verraadt dan volgens zeg maar, in, in, in de onderbuik uh, aarzeling. Hij weet het niet. Uh, hij, hij is slap... En dat geloof ik helemaal niet. Ik denk dat hij als burgemeester van deze stad heel erg goed was. bijvoorbeeld. Uh, het andere nieuws, het nieuws van vrijdag. Uh, prins Friso, jij zat in Baarn op het Baarns Lyceum. Je bent van 1968. Ja. Zat je samen met uh, de jonge prinsen op school? Ik, ja, ze zaten een paar jaar. Dus, want in 1980 uh, werd Beatrix koningin. En uh, een paar jaar later verhuisden ze pas echt naar Den Haag. Dus ze hebben nog één of twee jaar... Bij ons op school gezeten op, op het systeem En mijn neefje bijvoorbeeld, die zat in, in het voetbalteam uh, met Constantijn. Hm. Uh, BVV Baren. De Barense, BVV Baren. B, de, ja, bestaat niet meer. De Barensse <laughs> Voetbalvereniging Baren. Um, maar uh, ja, die, nee, die, die liepen dus uh, die, liepen bij ons op school. En er waren dan twee bewakers, um, dus drie jongens en twee bewakers volgens mij. Waarvan er eentje zag je bijna niet. En die andere liep zo'n beetje ook net als wij alle leerlingen rondjes rond de school. Uh, uh, en die was eigenlijk, ja, die, die volgde bepaald, Wilma Alexander niet als een schaduw, zullen we maar zeggen. En, ja, uh, die auto... Rondjes rond? Ik zie een soort bromsnoorachtige. <grijgene> ja, ja, dat was het ongeveer. En diegene uh, nou ja, ik... <grijgene> die je helemaal niet zag. <grijgene> ja, die, die zat denk ik in de auto. En hij heeft een keer de, de schoolpunk van de, sch uh, die heeft daar een keer een rookbom onder die auto gegooid. En uh, nou ja dat, was, ja, dat was inderdaad een soort bromsnoorachtige actie. Auto werd van gereden. Toen was het eigenlijk <grijgene> alweer voorbij. Maar als het nu zou gebeuren, zou dat echt een rel zijn. En daar hè, dus zouden is, we dagen dus, niet over uitgaan. Nee, daar zou echt iedereen het over hebben. Dat terwijl, zou... heeft dat toen de publiciteit nou, gehad? Nee, ja, maar ik niet, het niet de... eens de Baarnse Courant, dan nou, kun je nagaan. Dan, dan, is het, dan is er echt niks gebeurd. <laughs> het werd stilgehouden. Ja. Goed, uh, de tegel ligt daar en is ja. inmiddels beschreven, zie ja. ik. Daarover later meer. En luisteraars uh, kunnen zich melden, kunt opmerkingen plaatsen... en vragen stellen aan Bert Natter. Ga naar onze website radiokunstof.nl. Maar u kunt ook op Twitter terecht, uiteraard. Goed, Bert Natter. Uh, je debuteerde relatief laat, je was namelijk uh, 40, ja. toen in 2008 uh, je roman verscheen. Je eerste roman, Begeerte, heeft ons aangeraakt. Uh, goede titel, goede ontvangst, uh, prijzen ook. Uh, en als klap op de vuurpijl uh, werd het uh, uh, op het toneel ge geplaatst, zeg ja. ik dat zo goed, bewerkt, uh, regie te boermans. En er komt nu geloof ik ook nog een film van. Hè? Daar zijn ze mee bezig, ja. ja. Daar zijn ze al mee bezig sinds de onderhandelingen over ja, ik het contract. Het ik heb heel veel schrijvers ja, gehoord die zeggen, daar zijn ze mee dus, bezig. Maar wordt het, het wat? Of? Nou, ik, ik, ik, kijk, ik, ik, het lijkt me hartstikke mooi. Maar bij het toneelstuk dacht ik ook, op een gegeven moment krijg ik een telefoontje. En dan zeggen ze, nou, het was een leuk idee, maar het gaat niet door. Of ik hoor helemaal nooit meer wat en dan bel ik zelf eens een keer. En, maar op, op een dag kwam gewoon het artwork binnen. En toen dacht ik, nou ja, ze gaan het gewoon echt doen. Dus uh, bij die film denk ik nu ook... Ik maak me er niet druk om. Ik vraag af en toe, uh, zijn jullie nog bezig? Nou, dan zijn ze nog bezig. Nou, dus weet. het zou mooi zijn. En het zou dan dezelfde cast zijn uh, uh, als het toneelstuk. Dus Annick Vijver zou dan de vrouw spelen, Dido. En Marcel. En Marcel Hensema, uh, Lucas. En... Uh, de mannelijke hoofdfiguur uh, en ook vertellen. Dus, ja, En die deden dat op toneel ja, waanzinnig mooi. Ja. Nou, ja, ja. Goed, Nou, we wachten het af. Ja. Want nu is daar uh, jouw tweede roman. En daar gaan we het over hebben. Hoe staat het met de liefde? Uh, een kloekboek, geschreven ja. vanuit een vrouw. Ze is 31 jaar, Maria Hinkelbein. Eigenaresse van een uh, boekhandel in Baarn. En uh, ze heeft het uh, nogal moeilijk bij het vinden van een liefde. En dat heeft te maken met een, een tragische uh, geschiedenis uit haar jeugd. Ja. Dat is in het kort gezegd waar het boek over gaat. Uh, hoe kwam je ertoe om dit keer vanuit het perspectief van een vrouw te schrijven? Want, uh, nou, Flaubert ging je voor en nog een ja. paar andere. Maar... Ja, zeker. Ja. Nou ja, dat, was, dat ging vanzelf eigenlijk. In die zin dat ik na Begeert heeft ons aangeraakt, heb ik twee jaar aan een ander boek geschreven. En daarin was, had ik een, een. dat ging over een opera-regisseur, die ook in dit boek trouwens nu, nu voorkomt. Maar daarin kwam op een gegeven moment Maria uh, Kreeg een heel klein rolletje. En als. Ik schrijf vrij intuïtief. Maar bij sommige personages, daar verwacht ik dan heel veel van. En die valt dan heel erg tegen als ik, als ik ze opschrijf, zou ik maar zeggen. Maar <lacht> sommige, die heb ik nauwelijks over nagedacht. En die zijn er dan opeens meteen. Hè? Dat is dan, en... en intuïtief schrijven, wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, ik heb wel een idee waar het over gaat. Maar ik, laat ook wel, ik vind het ook wel leuk als ik s'avonds iets heb verzonnen... dat ik ochtends nog niet had kunnen bedenken. Hè? Dus, dus dan laat ik, ik laat het ook wel eens gebeuren. En, en zij kwam dus dat... Dat ene boek ingelopen. En toen was ik in Texel, op Texel op vakantie. En toen dacht ik opeens: ja, ik moet haar. Ik moet eigenlijk eerst haar verhaal vertellen. Hoe zij die operaregisseur ontmoet. Uh, dat is eigenlijk de voorgeschiedenis. En dan doe ik dat vanuit haar. Mm -hmm. En ik vond haar een heel tof wijf. Zullen zeggen. Ik vond haar echt <laughs> wel ontzettend leuk meteen. Dat ze en, uh, en toen heeft haar... humor, hè? Ja, ze is grappig. En ze is knap. Ja, ze, ja, ze, ja, ze is, ja, ik denk dat. Ja, zij is mooi. En. Uh, ik, ik, ja, ik had, een, ik had een enorm uh, veel. voelde ik daarbij, zou ik maar zeggen. Het is het alleen maar op papier is. Ik heb het helemaal zelf verzonnen. Maar toch vond ik het een hele leuke vrouw. En ik dacht, nou, ik ga haar verhaal vertellen. En, en uh, toen ging het eigenlijk automatisch. Ik ging ook helemaal te stralen wanneer. Je het ja, over ja, haar ja, hebt... ja, nee, want ik vond En ik ben ook heel blij dat ik het heb gedaan. Zeg maar dat ik haar. Dus, want wat het probleem was een beetje dat zij hele, een enorme rol kreeg. in dat boek waar ze eigenlijk nog helemaal niet in thuis hoorde, zou ik maar zeggen. Omdat ik het zo leuk vond om over haar te schrijven. En is toen, dat dan een vorm van verliefdheid ook? Wat gebeurt er als eh, je? Nou, je moet wel, je moet in ieder geval wel van die personages... Tenminste, ik, laat ik zo zeggen, ik moet wel van die personages houden. Ik denk hmm. dat Grumberg bijvoorbeeld die heeft veel meer plezier in te laten in het lijden. Dat die die ze, nare. Ja, en ja. die vervelende en de sekscènes zijn altijd heel, ook heel treurig bij hem en zo. En dat ik nou ja, bij heb... jou spat het plezier. Ervan. Ja, dat is een hoop lol. Uh, ja. ja, zit daarin. Ja, en, en dat. Uh, Nee, zo gaandeweg dacht ik van, nee, nou, ik ga gewoon eerst haar verhaal opschrijven. En dan doe ik het vanuit haar. En in het begin heb ik daar eigenlijk ook helemaal geen, uh, ja, niet veel gedachten gewijd dat dat misschien wel eens problematisch zou kunnen worden omdat ik zelf een man ben. En op wat kleine rare dingetjes na, dat je af en toe moet je wel even goed nadenken... of je uh, goed, goed je iets voorstellen, maar over het algemeen ging dat vanzelf. Ja, nou, ik pik er even één zinnetje uit. Oh ja. De vrouw gaf me een slap handje en bekeek mij zoals alleen een vrouw een vrouw kan bekijken. Ja. Verklaar uw naden. Nou ja, er dat, dat is gewoon een verschil in hoe, een, hoe mannen elkaar bekijken, zou ik maar zeggen, en hoe vrouwen elkaar bekijken. Ik denk niet dat veel mannen bijvoorbeeld naar een andere man kijken en denken, nou, die is een stuk knapper dan ik. Of... Of, nou, ze vinden, ze vinden hem nou wel zo knap, maar zo knap is hij eigenlijk niet. En ik denk dat vrouwen dat soort gedachten... en ook over bijvoorbeeld hun figuur of zo... dat ze daar meer, denk ik... Ja, jij lacht nu heel erg. Ik denk dat ik denk dat, dat zo is. Ik denk dat de vrouw een vrouw net iets anders beoordeelt. En heb je daarvoor uh, onderzoek gedaan? Gesprekken gehad met allerlei vrouwen? Of gewoon een stapel nou, er, glossies tot je genomen? Nee, nee, dat heb ik ook al... Nee, maar ik put wel uit... Uh, ik ben natuurlijk 44, dus ik heb wel veel vrouwen meegemaakt en gezien. en ja, Ik weet hoe ze zich bewegen. En ik weet dat dit soort dingen uh, meespelen. En ik, wilde, ik vond het ook interessant. En dan zie je dat ook? Bedoel, is dat iets wat je waarneemt? Een vrouw ontmoet andere vrouwen. Vrouw, en dan je stelt ze op... aan elkaar voor. En dan zie jij dan wat er... Ja, niet alle vrouwen doen dat op, he, want dan... Wat zie je dan? ja Dan, zie ik, dan gaan ze zo langs dat, dat lichaam. Zou ja. ik maar zeggen En dan kijken ze van... Uh, ja, hoe, hoe verhoud ik mij... Ik denk, ik denk voornamelijk lichamelijk of qua uitstraling tot deze vrouw. En mannen zullen veel sneller uh, in gesprek raken en kijken wie het meeste weet. Of hè, die doen wedstrijdjes met, uh, met weetjes. En Gelijk een kenners. kennisquiz, en, ja. ja. meteen, daar komt meteen. Uh, en of ken je dit en ken je dat? En dat zijn wie is het soort... meest gevat? Ja, en grappig zijn en zo, nou, dat, dat, volgens mij hebben vrouwen dat minder. Mm -hmm. Maar ze, ze kijken ook van, is het iemand met wie, dat denk ik ook wel... Is het, is het een aardig iemand, is het een prettig iemand voor mij... of is het iemand die op mij lijkt, of wat dan ook. Maar ik geloof wel dat ze, ja, dat daar dat, dat een verschil is. Ja. Ja. Dat de, de concurrentie op een andere... Bij man is ook concurrentie, maar bij vrouwen is het Op een ander vlak. Ja, en dat zit in de manier waarop ze naar elkaar kijken... Lees maar eens een stukje voor, dat lijkt me oh, wel een goed plan. Ja. Uh, dan hebben we keuze uit de beschrijving van het huis van de beste vriendin... de boezemvriendin van uh, uh, Maria Hinkelbein. Haar boezemvriendin heet Welmoed. Uh, of hoe zij, want uh, uh, Maria heeft dus geen liefde en ook geen kinderen... en al haar vriendinnen jaarclubgenootjes inmiddels wel... Ja. Um, en dan, nou, die treffen elkaar eens in de zoveel tijd. Dan gaan oh, ze ja. met elkaar eten. En dan gaan de gesprekken al snel over de kinderen. Jij mag kiezen, wat zullen we doen? Even kijken hoor. Pagina um, 169 is welmoed en de vriendinnen. En, en Maria erbij. Um, zullen we die doen? Want ja, we hadden, doe dit is eigenlijk het onderwerp het waar goed. we een beetje over okay. spreken, misschien ook. Okay. Dus uh, Maria, die zit uh, bij, de ja bij het ja eten. In een, in een mooi huis in Bussum. En dan raakt het uh, gesprek over de kinderen... die zij als enige dus niet heeft van haar vriendinnen. Je moet Rodrik eens horen als ik een pesto uit een potje voort, vo, voorzet... Het zijn allemaal problemen die geen problemen zijn, denkt Maria dan. Maar excuses om over jezelf en over je geslaagde leven op te snijden. Elk kind dat tijdens het hoofdrecht ter sprake komt... is hoogbegaafd en of hyperintelligent. En de ouders moeten de hele week met ze mee naar sportvelden. Want kleuters zal ze zijn. Ze blinken uit in hockey, voetbal, tennis... rekenen, vioolspelen, paardrijden, omgangsvormen, creatief bezig zijn... vriendschappen, liefde, dankbaarheid, manieren om kieskeurigheid... en met bestek eten, klankschaaltherapie en skiën dat ze kunnen... Als ik een kind krijg, hoop ik dat het een aandoenlijk kneusje is... zonder gevoel voor de bal, dat liever binnen zit... een klein brilletje draagt, niet mee kan, komen op school... en geen olijvenlust. Denk Maria dan. Hè. Ja. ja? ja ik, dan, ik kan hier nog één zinnetje aan toevoegen. Ze ja. dus beginnen er nog steeds wel eens over tegen mij. Dat ik zo'n leuke moeder zou zijn... en dat ik nog jong genoeg ben om zwanger te worden. Alsof tijd het probleem is. Denk, Maria. Ja, Goed, Denk Maria. dit is een, een, een kleine scène uit, uh, uit je nieuwe boek. Uh, hoe staat het uh, met de liefde? Je hebt het dicht bij huis gehouden, want uh, je woont nu weer in, in Baarn. Ja. Uh, het speelt zich daar af, in die boekhandel. Uh, en Maria woont daar natuurlijk. Uh, uh, schrijvers komen erin ja. voor, Utrecht. Scheelt dat eigenlijk? Ja, dat scheelt, ja. ja. Ik, heb, ik had eerst wel meer... Uh, dat, uh, Exotische locaties. Uh, voor, voor, voor bijvoorbeeld baren. Maar. Uh, dan krijg ik de neiging om een soort reisleider te worden. Uh, op die plek. En allerlei. bezienswaardigheden aan te aan te merken als... En daar rechts staat de kathedraal uit 1348... die nog is opgericht. Hè, dan krijg je dat soort... Of waar kun je het beste koffie halen? En uh, hoe ziet een deurklink eruit? En, zo, en dacht ik, weet je, dat, dat laat ik allemaal weg. Ik laat het nou heel simpel zich daar afspelen. Omdat het dan ook... Um, omdat ik daar helemaal geen neiging heb om uitgebreid te gaan bestrijven. Want het is gewoon de, waar. Het is gewoon, ja. En, en dan is een boekhandel, een, ou, een beetje een ouderwetse boekhandel... is gewoon een ouderwetse boekhandel. En dat scheelt een hoop beschrijving. En sommige schrijvers vind ik de, dat die daar heel goed in zijn, hoor. Maar ik ben, ik ben er ook niet zo goed in. Dus dan denk ik, nou, als ik dat nou achterwege laat... dan, dan beschrijf ik echt alleen als het een rol speelt in het drama. Hè? Dus er zit bijvoorbeeld een eettafel in die heel belangrijk is... en er zit een trap in die heel belangrijk is... en soms een, een deur die heel belangrijk is. Dus dan, uh, dan komen ze naar voren... en voor de rest hou ik het dan simpel... en dan is het ook geen reisgids. Dus je kan ook niet met dat boek in de hand door Barend gaan lopen... en zeggen, oh hier, ja, je, ja, alleen nee. de boekhandel, <laughs> dat weet je dan. En daar heb ik tien jaar tegenover gewoond. Dus ik, ik ken hem uh, heel en, goed. En hoe kwam je dan in, uh, op Tessel terecht... Want da daar is het ouderlijk huis van uh, Maria ja. Hinkelbein. En nou, daar logeerde ik uh, met de, uh, familie in de zomer van 2010... in het ouderlijk huis van een vriend van mij... wiens ouders waren overleden. Dus dat is een gewoon ingericht huis. En... Uh... Ik vond het wel bijzonder, want ten eerste ligt het huis vlak schuin tegenover de begraafplaats, zoals het ook in het boek is. En ten tweede dacht ik van ja, als je zoals ik uit Barend kom en daar bent geboren, dan ik ben ik er ook weer bewust naar teruggegaan, maar je kunt, daar kom je ook langs. He, je kunt, of je nou, waar je ook vandaan komt, er is altijd een kans dat je er langs komt. Maar Tessel, als je daar ooit terug naar wil, dan moet je echt bewust zeggen, oké, oh, ik stap nu op die boot en ik ga daarheen. Dus als iemand daar zeg maar, een deel van haar verleden heeft achtergelaten... dan is dat ook een plek... Uh, waar je bewust naar terug kan gaan om dat verleden een plaats te geven. Mm. Hè, wat zij uiteindelijk, hè, we kunnen wel verklappen, uh, gaat doen. Ja, want het is uh, wel behoorlijk plot-driven. Je wilt echt weten wat er ja. aan de hand is, wat er in haar jeugd is gebeurd. Het enige wat van het begin af aan wel duidelijk wordt... is dat er een zusje was, Lisa, ja. en dat zusje leeft niet meer. Maar hoe, wat, waarom wordt eigenlijk pas in de laatste hoofdstukken duidelijk. Ja. Heb je dat ook bewust zo, want je zegt ik schrijf vrij intuïtief... had je dat wel in je hoofd, hoe het uiteindelijk allemaal was gegaan? Nee, nee. wel, wel uh, uh, voor een deel, maar dat heb ik uh, gaandeweg het schrijven ontdekt... en toen weer opnieuw gestructureerd, zou je kunnen zeggen. En, uh, dus met name uh, uh, welke informatie je op welk moment geeft... het is een beetje technisch, klinkt mm -hmm. het nu zo, maar hey, Dus ik... ik ontdek intuïtief wat er eigenlijk is gebeurd... en wat ik eigenlijk wil vertellen. En, en vervolgens ga ik dan met een soort van... ik ben heel lang redacteur geweest... dus met een soort redacteursblik lees ik het dan terug... en probeer ik het zo in elkaar te zetten... dat je inderdaad van het begin af aan weet... er is iets gebeurd, maar uh, heel langzaam achterkomt... wat het precies is. En dat werkt in het boek misschien ook goed... omdat Maria het eigenlijk ook heeft geprobeerd te vergeten. Hm. En zelf ook moet ontdekken van... ja wat, hè, wat is er nou precies gebeurd? En ze vertelt zichzelf eigenlijk... Een, een, een heel lang een, een soort ander verhaal dan het echte verhaal. Ja, want het dient dan eigenlijk ook als metafoor... dat ze de oversteek moet maken. Dat ze zich moet verplaatsen naar dat eiland... Ja. Om, om uiteindelijk terecht te komen bij het echte leven of bij zichzelf. Bij zichzelf en, en misschien ook de weg open te zetten... voor die grote liefde waar ze ja. zo naar verlangt. Ja, En wat maar niet wil lukken, juist omdat ze de boel op slot houdt. Ja. Um, uh, nog even, want je zegt net zelf, ik ben lange tijd redacteur geweest. Je was ook uh, journalist, hoofdredacteur van De Rails. Dat hele mooie blad dat altijd in de trein lag. Ja, ja. En um, nou, zoals gezegd, Ronald Gippard, de boezemvriend. Jullie zijn al dertig jaar elkaars beste vrienden. En ja. we zien elkaar echt veel en eindloze gesprekken, ook via de telefoon. Hij debuteerde volgens mij toen jullie samen nog in een studentenhuis ja, uh, woonden. in twee uh, of 93 of zo. En hoe, ja. hoe, hoe werkt zoiets? Ik bedoel, als je beste vriend dan zoveel succes heeft uh, van meet of aan. En dat jij ja. dan besluit om op je veertigste ook nog maar een roman te gaan ja. schrijven. Ja, dat, heeft, dat is gewoon. Ja, dat is zo gegaan. Ik heb toen wel een boek geschreven trouwens. In, in ongeveer dezelfde periode als Ronald. Zijn boek, of dus ik ook van jou schreef, hè, zijn debuut. Nou ja. um, maar dat had er wel heel veel van weg. Niet omdat ik hem nou zo nadeed, maar meer omdat wij toen heel veel samen deden en samen Wacht schreven. Even, voor en... Jullie zaten samen in dat studentenhuis ieder een roman te schrijven? Ja. ja. En dat, en het, dat van hem werd wat en dat van jou werd van, niks? Nee, ik heb, nou, ik heb het wel helemaal afgemaakt. Het was ook een heel dik boek. En, uh, en, op een gegeven, en ik werkte toen al in de uitgeverij. dus En toen ging ik het lezen. En toen dacht ik, ja, ik zou dit wel zelf uitgeven. Maar het is niet het boek dat, zal maar zeggen, mijn hele oeuvre... Opengooit. Eerder gooit het als Ik had het ontzettend dicht bij huis was het allemaal. En uh, ik dacht, dit moet ik, dit moet ik gewoon niet doen. Dus ik. Ik, ik dacht, ik bewaar het, maar ik, het is er niet meer. Ik heb het gewoon weg. Het, het karakter wacht van. Het, even, wacht het even, het gaat allemaal iets te snel. Ja, het, is... het was te dicht bij haar. We... Nou ja, dat ging heel erg over de, ja, st ja, studentenliefde, leed en zo. Ja, hè? Dat Daar... ging dat van Ronald er ook over? Ja, maar dat had wel een hele eigen, eigen stem. Hè? En uh, ja, dat vind ik. Hè? Ook als u zo terugkijkt, ik ken hem natuurlijk veel te goed, maar dan, dan vind ik dat nog steeds een heel fris boek in de Nederlandse literatuur. Dat ook wel echt de deur heeft opengezet... voor, voor drie jaar later of twee jaar later Grunberg. Mm -hmm. Dat is volgens mij 94. Bijvoorbeeld, hè, voor dat soort... wat misschien lichter van toon... en frisse... Maar dat moments. van jou was niet licht van toon? Jawel, maar het leek er heel erg op. En ik dacht dan. dan uh, en in het kielshof van Ronald de debuteerden er meer mensen die met boeken die erg leken op, op zijn boek. Het, was wa het wachten was op, eigenlijk op Gumweg voordat er weer een nieuwe, echt een nieuwe stem kwam. En ik was toen echt niet de nieuwe stem. Dus, maar ja, van toen en was dat leek... pijnlijk eigenlijk? Want toen... hoe oud was je toen? Ja, toen, ik ben twee jaar jonger dan Ronald. Dus toen ik dat schreef in 3 of 94 was ik 26, denk ik. Vijf, ja. zesentwintig. En het helemaal afgemaakt en het was een dik boek. Dat, ja. dat is dan toch wel een besluit. Want je had het wel ingediend bij de uitgever Nee, ik heb het ooit, een eerste versie heb ik wel een keer laten lezen. En dan, nou, er kwam, wel, nou ja, niet, er kwam in ieder geval geen afwijzing of zo. Maar wel, het lijkt er erg op Ronald. Ja, logisch, want wij <lacht> zitten de hele dag op elkaar's lip. <lacht> Sorry. Dus, <lacht> maar... Uh, maar ik heb er nooit spijt van gehad eigenlijk, hoor. Want ik ben... Nee, ik heb verder hele leuke dingen gedaan. En, uh, en toen het dan zover was dat ik wist van... Oh ja, nu, nu ga ik die grote mensenroman schrijven... Uh, hè, toen ik een acht of 39 was... En het verscheen toen ik veertig was. Hij ja, heeft twee prijzen gewonnen en genomineerd en goed verkocht. En, en ik ben er ontzettend blij mee. En ik vind, ja, ik, ik bedoel, ben en, daar echt En wat, was, wat is dan het moment uh, dat je denkt... oké, okay, en nu ben ik er klaar voor? Hoe werkt zoiets? 38 ja. 39 jaar? Ja, nou, ik had dus ooit die, ro die ene roman ja. geschreven. En, uh, Hoe heette het trouwens? Het karakter van de ploeg. Dat, is, dat, is een, uh, de, dat was de, stri de strijdkreet zeg maar, van uh, FC Amsterdam... He, dus in het Olympisch Stadion, daar speelden zij. He, dus en, en Ajax toen in De Meer. Meren. De Meerden. De de en uh, humor was het karakter. Van nee, De, de Meer, sorry. De Meer. Sorry. Oh, de Meer. Ja. ja, De Meer. Humor was het karakter van. De, de Meer is bij Utrecht. Ja, is, ja. Uh, ja. Natuurlijk. Uh, dus, dus humor was het karakter van de ploeg. Zo heette, was het een strijdkreet. En er was een plaquette van in het Olympisch Stadion... die was op een gegeven moment gestolen. Zoals al vaker dat soort dingen worden gestolen. En Theo Maas heeft ook een keer zo'n beker uh, ergens uh, mm -hmm. weggehaald en zo. En, uh, maar ik vond dat zo mooi, het karakter van de ploeg. Want dat, uh, dat ging dus over humor. Maar het karakter van de ploeg is ook iets dat dingen uit elkaar haalt... als je het op de andere betekenis van ploeg... Nou ja, goed, daar had ik dus een roman nou. rondom... studenten, liefdes en vriendschappen geschreven. En die is de la ingegaan. En toen, heb ik, toen ik wegging bij Rails, dus het tijdschrift dat in de kranten lag... Uh, toen ben ik wat boeken gemaakt. Onder andere een kookboek voor het Rijksmuseum. En twee jeugdboeken, over een over Michiel de Ruiter en één over um, Rembrandt. Rembrandt. En toen merkte ik opeens dat bij Rembrandt bijvoorbeeld dacht ik... nou, ik neem gewoon de levenstijd van zijn zoon Titus... En die werd 6 of 27 en het leefde van zo tot zo. En wat gebeurde er dan in de stad? En wat zijn de locaties voor die. Hè? Dus het mm -hmm. huis van het Rembrandthuis en zijn latere huis op de Rozengracht. en het stadhuis van Amsterdam, dus het huidige paleis op de Dam. Eh, dat speelde allemaal een rol. En toen dacht ik: jeetje, met een A4'tje heb, heb je gewoon eh, met een paar karakters. en plaatsbepalingen en tijdsbepalingen. heb je gewoon het, het schema voor een roman. nutje. Ja, het was nog in En toen dacht ik, nou, als het zo makkelijk is, hoef ik dus niet. à la Adrie van der Heijden. of uh, Thomas Rozenboom... een hele wand met uh, schema's. en uh, dossiers voor karakters. En het, dus je ik, had opeens je vorm gevonden. Ik wist opeens hoe, hoe ik het kon doen. Dus de dus, uh, begeerte heeft ons zwaar Dat is echt een A4'tje. waar alles op staat ongeveer. En uh, hoe staat het met de liefde? Is een A3'tje. Dat kun je ook wel zien. <laughs> dat is een, een dubbel iets A4. Dat is een dikke boek. En nog iets anders wat heel opvallend is, is dat je. Uh, heel dicht bij spreektaal zit. Hè? Dat ja. hoorde je misschien daarnet ook wel... toen je dat uh, stukje voorlas. Is dat jouw stijl? Of wilde je dat heel erg op dit boek toepassen? Wat... Nou, ik vind wel... Ik, ik vind dat je eigenlijk moet schrijven... met een normale vocabulaire... dat ongeveer iedereen... In, nou, niet iedereen, maar hè, een no no normaal vocabulaire... Ah. je moet niet het woordenboek openleggen... om mooie woorden te zoeken... maar je mag best je best doen om met een vrij normale woordenschat wel mooie zinnen te maken. Maar ik vind het wel goed als je het uh, ja als het, als het levende taal is. Dus als het taal is die je om je heen zou kunnen horen... behalve als een vaktaal of zo nodig is of wat dan ook... dan, uh, dan moet je, zoals we in het eerste boek... Uh, Geert heeft ons aangeraakt, dat gaat over klaafzimbels. Daar zit wel eens een, een, een vakterm of zo in. Ja, dat ja. is, maar goed, dat is het vocabulaire van iemand die daar verstand van heeft. Maar verder probeer ik... Uh, ja, is, het, is dat wel mijn... Nou ja, ik wil niet zeggen, in, hoe staat het met de liefde? Dat is ook uh, gewoon uh, spreektaal. Hè? Dat, dat is eigenlijk niet, niet echt goed. In de, in de titel als. al? Ja, ja, in de titel ja, Hoe staat het met de liefde? Ja, hoe, hoe gaat ja. het? Ronald zegt de hele tijd, hoe gaat het met de liefde? Ja, ja, hoe staat het met de liefde? Eh, nog even terug naar eh, het feit dat je vanuit het perspectief van de vrouw hebt geschreven. Eh, zoals gezegd, de, eh, Maria heeft die ene hele goede vriendin, Welmoed, geheten. Ja. Welmoed heeft het allemaal wel gedaan. Leuke man gevonden, kinderen gekregen, drie zelfs. En uh, woont daar in dat mooie huis. Uh, en toch benijden ze elkaar. Terwijl. Uh, of ja. to en toch. Ja. Ze zijn allebei niet gelukkig. Nee, ze, ze, nee, dat is dus. Dat dus... weten ze ook van ja. elkaar. Welmoed ja. is niet gelukkig met die man en die drie kinderen in dat mooie huis. En, en Maria niet in de eentje. En eigenlijk willen ze elkaars leven, terwijl ja. ze weten van elkaar dat ze ja. niet gelukkig zijn. Ja. De psychologie van de vrouw, wellicht. Nou, misschien ook de... wel van de man, dat weet ik niet hoor. Maar dat is, dat is wel een kern die ik dus pas echt. Want het staat nergens letterlijk zo in het boek, maar die ik ook pas lezende of in, in, teruglezende en schrijvend uh, ontdekte van ze zijn... ja, ze, ze willen elkaars leven, terwijl ze weten dat de ander niet, ge, niet gelukkig is. Ja. Dat is raar eigenlijk, maar dat, zo werkt het natuurlijk wel. Je ziet dan alleen van, nou ja, ik heb dit, of ik heb dit niet... en zij heeft dat wel, en of niet, en ik kon ik maar zijn zoals zij. Terwijl, dus dan vergeet je het ongeluk van de ander. Dat is, dat is iets heel merkwaardigs. En je denkt dan blijkbaar van, nou ja, als, ik, nou in haar, als Maria dus in de schoenen van welmoed stond en dat gezin had met die kinderen, dan zou ze er, denk, denkt ze zelf, meer van maken. En tegelijkertijd denkt welmoed, oh, als ik toch de vrijheid van Maria dan... had, dan zou ik pas echt leven. Ja. Dus dat is uh, merkwaardig dat je dus, nou ja, dat zou je ook wel echt om je heen kunnen zien. Dat je af en toe iemand benijdt, maar dan alleen eigenlijk om wat jou goed uitkomt. Ja, het gras lijkt altijd groener. Groen, ja. Bij, ja. Ja. En de, uh, nu is het wel zo dat laatst volgens mij weer volgens mij is het al een aantal keer zo'n uh, zo soort onderzoek gepubliceerd dat vrouwen ongelukkiger zouden zijn dan mannen. In elk geval in het huwelijk. Ah. Oh. Oh, <laughs> dat dat heb jij niet gelezen? <laughs> nee, oh, nee, dat oh, ja, had ik nee. Ja. Dat, dat weet ik niet. Ja, is dat zo? Ja, ja. Het is trouwens wel mooi hoe je. Ja. Want je vertelde net dat je uh, dat boek over Rembrandt schreef, hè? die twee oh. jeugdboeken. Onder andere Rembrandt, Mijn Vader. Uh, je hebt uit jouw persoonlijke biografie ook nog iets in dit boek uh, verwerkt. Of uit ja. dat boek, zou ik moeten zeggen. Want ja. je hebt, toen moet je even vertellen. Want je, je bent uh, amateur kunsthistoricus ook. Studie Nederlands, nooit afgemaakt. Ja. Maar uh, je hebt toen een, een mooie ontdekking gedaan over het Joodse bruidje. Ja. Ik geloof dat het zelfs voorpagina Nieuws NRC was. Ja. Herinner ik me dat goed? Ja, dat was inderdaad. Ja, die hadden het heel groot uh, op het... Uh... Op de, nou, op de voorpagina. Ja. Ja, ik had, dus, dus traditioneel wordt, wordt het Joodse bruidje... dat is een van de mooiste schilderijen van Rembrandt, gezien. Als, Even beschrijven. Uh, ja, je uh, ziet een man, een wat oudere man, met een jonge vrouw. En ze hebben hele mooie kleren aan. Hij lijkt wel een soort bijna goudbrokaten uh, uh, mantel aan te hebben. En zij heeft een hele mooie rode jurk... en is helemaal behangen met, met parels en robijnen. En, en ze kijken droevig. Kan, mag ik wel zeggen. Ik bedoel, dat is een interpretatie. Maar ik denk dat ze, niet geluk, ze zien er niet ja. gelukkig uit. En er is ook wel eens een keer. Door, onder andere door Rudy Voeks, volgens mij. Met uh, scholieren nagekeken. Uh, en uh, heeft hij gevraagd. Dus van een uh, ROC in Amsterdam. Wat is de gemoedstoest? Ja. En, en dan zeiden heel veel mensen. Ze zijn niet gelukkig. Um, maar ze vonden het dan wel, die kinderen vonden het dan wel een heel mooi uh, schilderij. Nou, en, en traditioneel wordt dat gezien zeg maar de laatste honderd jaar als een portret van een man en een vrouw uit de Bijbel. Uh, Rebecca, nou ik ben even kwijt, maar dat, dat, dat is traditioneel. Maar ooit is er een, een Nederlandse verzamelaar geweest, van de hoop, die het ook heeft geschonken aan de stad Amsterdam trouwens, en dan uiteindelijk aan de Nederlandse staat. Daarom hangt het nu in het Rijksmuseum. En die had het uh, gezegd dat het een, een vader was met zijn dochter die gaat trouwen. Mm -hmm. En toen dacht ik, als het nou een Bijbels uh, duo is, maar dan een vader met zijn dochter, wie zou het dan kunnen zijn? En toen dacht ik aan Jefta Jepta en zijn dochter. En Jefta is een, een, een, een uh, strijder en die gaat uh, oorlog voeren. En op, als die strijd begint, dan belooft hij aan God als ik als ik win, dan zal ik het eerste levende wezen... dat mij tegemoet komt als ik thuis ben, zal ik offeren. Een variant de... op Abraham, hè? Ja, ja, veel erger nog dan Abraham Schoen. en Isaac. Ja, en, en dan, en dan uh, ho ho hoopt hij, denk ik, dat het zijn hond is of zo. Of misschien <lacht> een koe, <lacht> of weet ik veel. <lacht> maar het is natuurlijk zijn eigen dochter en zijn enige dochter ook. En die moet hij dan ombrengen. En dat doet hij ook. Hè? Dus uh, Bij Isaac en Abraham, daar, daar steekt God er uiteindelijk nog een, een, uh, hoe heet het, een stokje voor. Ja. Maar hier uh, gebeurt het ook echt. En uh, Van Vondel heeft daar een toneelstuk over gemaakt. Dat komt ook in mijn boek voor. En uh, daarin staat een beschrijving van hoe de dochter ja, van Ja, want Jep Welmoed de... speelt in die film. Ja, ja, Welmoed is ja. vriendin van Maria. Die speelt, die, actrice, rol. Ja, en die, speelt die rol in, in dat stuk. En uh, nou ja, daar staat een beschrijving bij Vondel... van hoe die, die dochter eruit ziet. En dat is helemaal het Joodse bruidje, zou ik maar zeggen. Dan, nou, dat had ik dus bedacht. En daar was ik aan, over aan het schrijven. En toen vond ik... De eerste keer dat er over dat schilderij iets wordt gezegd... is een Engelse verzamelaar die het aan Nederlanden verkoopt... Een Nederlandse familie verkoopt. En die omschrijft het gewoon als Jefta en his daughter. En toen dacht ik... Ja, dat is wel heel toevallig to to to to to to dat ik nou op die vondelijn kom. Ik wist dit helemaal niet. Nou, en toen... Heeft hij het ook eerst de eerste veiling heeft hij het niet verkocht, want het is natuurlijk niet zo. Kijk, ik heb hier een schilderij, dat is een man en die gaat zijn dochter offeren. Ja. Ja, dat hangt niet zo nee. prettig bij de meeste <laughs> mensen. Dus ik denk dat ze er later een draai aan hebben gegeven van, nou ja, het zijn man en vrouw, precies wat jongen. en ja en ja. En nou ja, goed dat verhaal heb ik dus in mijn eigen uh, roman hoe staat het met de liefde. Verstopt, zou ik maar zeggen. Ja. En dan heb ik ook een stuk uit mijn eigen quasi-wetenschappelijke artikel daarover <laughs> geciteerd. En dan laat ik andere mensen daarover zeggen dat wormstekige proza en dit en dat. Terwijl dat dus natuurlijk mijn eigen taal is. Dus. <laughs> <laughs> en, en waar komt die behoefte vandaan om dat toch ook nog even in deze roman eh, te verwerken? Nou, ja, ik heb Want het dan, boek is er al. Ja, ja ik heb daar al over gezegd. Voor pagina Ja, maar ik wilde heel graag... Nou, ik had wel moeten... Die was al die, al die tijd al een actrice in, in, in, in, mijn, in het verhaal. Maar mm -hmm. ze stond nooit op het toneel. Uh, in de hele tijd in, een, in, de, in de oude versies van de, Hoe staat het met de liefde? En toen dacht ik op een gegeven moment: Ik moet haar gewoon op het toneel zetten. Maar er moet dan wel iets zijn dat, dat, dat niet één op één te maken heeft met dit boek. Maar een klein beetje wel. En je vertelde net al dat de zus van uh, Maria Lisa. Hè, die, daar is iets mee gebeurd in het verleden. En, en toen dacht ik opeens: Oh ja. Uh, en. Uh, Misschien als ik nou Jefta doe, dan, daar weet ik al veel van. Dat is ook handig. Mm -hmm. En uh, dat, zit, ja, dat is ook altijd prettig. En daar zit ook zo'n soort idee in van nou ja, een kind dat sterft. Mm. Ja. Dat, en dan in, nu ja. door de hand van de vader. Maar, ja. Nog een ander uh, biografisch gegeven. Uh, de, uh, uh, Lisa, haar zusje, is dus uh, gestorven uh, toen ze 16 was. Ja. Jij komt uit een gezin van twee. Je had ja. een broer uh, die ook stierf ja. uh, toen hij ouder was. Ik geloof dat jij, hoe oud was hij? Hij was 35 en ik was toen uh, 32, ja. Twee, of ja, 32. En is dat dan iets, je zegt intuïtief, uh, ik schrijf ja. intuïtief. Dit kan bijna niet intuïtief zijn, lijkt me, of wel? Of... Nou ja, in, in, toen begon met Begeert heeft ons aangeraakt. Te, toen begon ik eigenlijk, daar zit een, uh, nou ja, zit een broer en een zus in. Waarvan ik eigenlijk die zus... Uh, in het begin dacht dat ze dood was. Dat is Dido, die in het boek nu een hele goede claviciniste is. een Dus speelster is. En dus daar was ik eigenlijk begonnen met mijn eigen kern, zou ik maar zeggen. Maar die heb ik eigenlijk veranderd, omdat ik dacht... het is dramatisch veel sterker als die vrouw nog leeft... en dan verliefd wordt op een buitenstaander. En dat is Lucas in het boek. Mm -hmm. En bij Hoe staat het met de liefde had ik dus... ja, het is ongelooflijk, maar het is echt waar... Had ik dus bedacht op Tessel van nou ik ga hier. hier dan, Maria die komt hier vandaan. En dan, euh, nou ja, dan laat ik haar verleden dat speelt zich hier af. En toen was ik, ik al denk ik een maand bezig met verhalen te bedenken rondom zij en haar gestorven zus, Lisa. En, en, en herinneringen en hoe ze ja, samen bij elkaar in bed kropen en zo. Dat zit er allemaal in. En toen was ik dus al een maand mee bezig. Toen dacht ik, ja, dit is gewoon. Ik ben. En een broer die een broer heeft verloren. En mm -hmm. zij is een zus die een zus heeft verloren. Maar dat, dat duurde dus een maand voordat ik dat door had. Gek hoe dat ja, werkt. Ja, In dat, de is, geest. Ja. Dus, dus, dus, dus waar, waar ik het bij begeert heeft ons aangeraakt. Eigenlijk eruit heb gehaald. Hè, en ja. begon ermee. En er juist uit. He, slopen het er hier... Uh, in. in. En dacht ik, ja, ik ga ook gewoon door. Hm. Natuurlijk. Ja. En, en brengt dat dan iets teweeg op het moment dat je dat ontdekt? Wat... Nou, ik schrok er wel van een beetje. Ja, ik dacht wel van, nou ja, ik zit toch op... Uh, dus terwijl ik juist zo bezig ben met mijn verbeelding en fantasie... zou ik mm -hmm. maar zeggen, uh, kan ik niet ontkennen dat het, dat het toch... Uh, heel dichtbij zit op sommige momenten. Hoewel ik er totaal iets anders mee doe... en een heel ander verhaal vertel dan mijn eigen verhaal... is het toch... De kern waaromheen ik het schrijf eigenlijk. Ja, want het is wel het hart van het boek ook. Ja. De, de dood van uh, dat meisje. Ja. De, de band tussen die twee zusjes was uh, ongelooflijk en heel bijzonder. Ja. Wat, wat, was, wat had jij met je broer? Twee van die jongens daar in Baarn... <laughs> Ja, nee, Hij uh, was ouder dan ja. jij. Hij was ouder dan ik. Hij zat bij Ronald in de klas. Dus zo ken ik eigenlijk min of meer... Hè, wist Ronald dat ik oh. bestond, uh, zou ik zeggen. Als uh, twee het jaar jongere, jongere broertjes. Een jongere broertje. Ja, ja een broertje van Wout. Zo werd ik heel veel genoemd uh, op school. broertje <laughs> van Wout. <de> het <laughs> broertje vriend van, van, Wout, van Ronald. De vriend, ja, de vriend van Ronald. En... Um, ja, ja, wij, ja, nou ja, wij, wij, deden, wij luisterden heel veel muziek en zo. Hè? En uh, ook dus later, toen we al op onszelf woonden en zo. Dan, nu heb ik dat nog steeds, nu is dat wat minder. 12 twaalf jaar geleden inmiddels. Hè? Maar dat ik wel soms hele goede muziek hoor en denk... oh ja, dat moet ik even... Hm. maar ja, dat kan natuurlijk al twaalf jaar niet meer. Maar dat is wel iets wat we heel erg deelden, ja. Hm. En je hebt de doden in dit boek uiteindelijk een stem gegeven. Ja. Hoe was dat om te doen? Ja, dat, was wel, dat is wel bijzonder. Hè? Je kunt niet helemaal verklappen hoe nee, dat gaat. Dat moet maar, je ook niet doen, maar. De... maar ja, ik, dat is, nee, dus als je Tonio leest van Adi van der Heide over zijn overleden zoon, hè, Tonio, mm -hmm. dan, dan zie je hoe, um, hoe moeilijk het is om te accepteren dat, dat iemands levensverhaal afgelopen is. Hè? Dat er nooit meer iets komt. Dat er alles uh, alleen maar. Uh, informatie is over wat al is geweest, zou ik maar zeggen. En je kunt dus nooit uh, de doden een stem geven... en nog iets laten vertellen. En in, in, ik doe dat wel in het boek. En ik denk dat wel meer mensen dat... Ik las nu dat Joke Hermse dat ook in haar nieuwe boek doet. Schreef Arie Storm in het Parool? Ja, ja in een hele... Die een iets minder enthousiast prettige, was over prettige, het boek dan anderen. <laughs> hele prettige <laughs> recensie. Ja, heel aandoenlijk. Um, en daarin... Uh, en ik dacht, ik, doe, ik, ik dat heb ik dus gedaan. Ik heb haar dus een stem gegeven, maar in mijn, al die hoofdstukken in de boek... die zijn tot stand gekomen door steeds weer opnieuw ernaar te kijken... en steeds iets beter te maken, steeds iets beter. En steeds een stukje eruit, een stukje erbij, een zinnetje hier, een zinnetje daar. En dat hoofdstuk waar, waarin Lisa spreekt, dat kon ik eigenlijk alleen maar in één keer helemaal schrijven. Dus als het dan niet goed was, dan na een tijdje had ik weer zoveel in het begin veranderd... Dan, dan, Kwam ik bij dat hoofdstuk aan en dan moest ik dat gewoon weggooien en opnieuw schrijven. Helemaal opnieuw. Hm. In zeg maar een paar uurtjes, denk ik, twee, drie uur, schreef ik dan een nieuwe versie. En uh, zo heb ik er, denk ik, wel acht of negen van die. Dat meen je niet? Ja, van die gewoon uit het niks weer opnieuw begonnen. En. Nou ja, nu, nu is het wat het is. Met, met steeds een andere toon? Of wat? Nou, de toon was wel een beetje hetzelfde, maar ik kon niet gewoon uh, dat, dat, dat stukje tekst nemen. Niet omdat het zo emotioneel was of zo, hoor. hoewel ik er ook wel echt om uh, heb zitten huilen. Maar, ja, want maar het uh... is hartverscheurend. Ja. Wat... Ja. ja, het is... Ja, het is... Ik bedoel, het, het is eigenlijk niks, denk ik wel eens. Als je het boek niet hebt gelezen, je alleen dat hoofdstuk lezen, is het niks. Maar als je het hele boek hebt gelezen, denk ik dat, nou ja, dan moet je wel van Steen zijn of Arie Storm heet. <lacht> <lacht> ik wil het je, wil het je niet raken. En het heeft mij echt. Nou ja, het heeft me, op, op een gegeven moment ben je met het boek zo bezig met dingen die niet goed zijn, en dus kijken of er nog fouten in zitten. Dat ik dacht, is het, nou straks is het goed en dan doet het me niks meer. Mm. Dus euh, nou ja, toen was ik in het laatste drukproef, las ik dat. La het, is, het gaat over het laatste hoofdstuk. Ja. Uh, en toen vond ik het toch weer. Ja, eh, goed, dat mag je niet van jezelf zeggen, maar ik zeg toch: vond ik het toch weer heel erg mooi. En, en, en had. Tonio, want wanneer heb jij Tonio gelezen? Las je dat uh, terwijl je aan dit boek schreef? Ja. De, de, heeft het? Je beschrijft het nu zo van de verschrikkelijke waarheid van de dood, namelijk dat ja. iemand niet meer hoorbaar, zichtbaar is. Uh, dat je dacht: ik wil dit zo doen. Wat hoe... Nee, dat is. Nee, dat heeft. Nee, want zover was ik toen wel dat ik dit al. Uh, uh, ja, dat, dat ik hier bedacht, al de eerste of, versie had, ja, ja, van had zou ja. ik maar zeggen. Nee, nee dat is, ik weet eigenlijk niet hoe dat... Nou ja, het komt eigenlijk door één stukje dat ik dan wel steeds heb gebruikt. En dat is een beetje hoe... Maar ja, dat gaat wel heel ver. Maar toch hoe Lisa, dus het dode zusje, mm -hmm. bedenkt hoe ze weer uh, tot leven wordt gewekt. Dat is het enige stukje dat ik elke keer wel weer heb gebruikt. Gebruikt. En dat was eigenlijk in het begin alles. Dat ik had ik een heel klein soort, soort, soort uh, een soort heel klein flintertje nog. Als het boek helemaal klaar was, en ik wist eigenlijk niet wat ik daarmee moest doen. Mm. En dan heb ik uiteindelijk dus met steeds opnieuw het schrijven tot een, een, een ja. Hopelijk ontroerend slothoofdstuk ja. gemaakt. Ja. We, we hebben Ronald Giphart natuurlijk nog gebeld. Okay. Je, je, de grote vriend. Uh, uh, en, uh, hij vertelde onder andere. Uh, vroeg van hoe, hoe zou je Bert uh, karakteriseren. Hij is iemand die beweegt. Door geldingsdrang. Het is een uh, en die niet. Het is niet iemand die beweegt door geldingsdrang. Oh, is het wel goed. Gaat het over hem of over mij? <laughs> <laughs> het is een zeer warme, zeer betrokken, integere, inlevende, empathische persoon. Het enige wat hij is, daar ga ik er veel snel doorheen door alle complimenten, is lui. Maar dat is al minder dan vroeger. Ja, ja. Is dat nee, waar? Nou, ik ben ja, nou, ja, Dat is, maar dat is nu wel veel minder dan vroeger. Dat is eigenlijk sinds ik, nou ja, sinds ik het begeerd heb geschreven, dan kan, kan ik. Ik, ik, ik, kan, nou ja, ik kan gewoon niet meer echt luieren. Maar ik ben wel heel erg lui geweest. Leg dat eens uit? Want de, de, de... Ja, nou ja, dat is zoiets dat je helemaal uit jezelf moet halen, zo'n boek. Maar niemand. Ja, ik kan, wel, ik kan natuurlijk wel een keer met Ronald bellen. of met weet ik veel. met een vrouw overleg. of met een redacteur. Uh -huh. Maar dat, je moet er toch. op elke duizend uur werk zit een uur overleg. En, en ongeveer, denk ik. Waar het echt wel, dus je moet het helemaal uit jezelf halen. En dat werkt gewoon niet als je dan andere dingen gaat zitten doen. En gaat zitten, zitten rommelen, zeg maar. Zeggen. Dus, dus ik, het is nu wel zover dat ik uh, onrustig word... als ik niet iets heb geschreven op een dag. Maar wat is luieren dan? Ja, nou ja, wat weet je, weet je dat niet? <laughs> nou ja, niet? Maar ga je dan op een bank liggen? Ja, dat of? doe ik dus niet meer. Maar dat deed ik. voor, Ja, of een beetje lezen, een beetje muziek luisteren. Zo, een beetje zoiets. Hè? Maar zou het ook niet iets heel anders kunnen zijn? Dat, namelijk dat je opeens wist, maar dit kan ik dus. De, de, uh... Ja. ja en, ook wel en... Je en, en, en kinderen, dat scheelt ook wel. Hè? Dus die nemen ook veel tijd in beslag zou ik maar zeggen, dus dan, dan, dan ja, dan blijft er automatisch al minder tijd over waar je iets in kunt doen. En uh, maar ik ben ook, ik bedoel, ik ben wel altijd lui geweest, maar niet bijvoorbeeld iemand die heel lang in bed bleef liggen. Ik ga dan, sta dan wel op. En nu sta, maar de hele ik... tijd aanhangen tegen dat wat. Maar, maar dan is het toch, als je dan de vorm hebt gevonden van hé, hey, ja, het heeft het, succes, ja. ik kan het. En dan is nu uh, de beer los. Of wat is de uitdrukking ook ja, alweer? Ik moet is nooit de... uitdrukkingen gebruiken. Ja, de... wat, wat is... ja dan is, nou, nu is de beer los. Ja. Ja. Ja. Nou ja, dat, ja, ik denk het wel. Ja. Dus, dus hij heeft wel gelijk. Maar dat is, dat is zeker voor, voor zeg maar, de eerste 40 jaar van mijn leven. Geldt het, maar voor de laatste vier jaar van mijn leven kan ik dat echt niet meer zeggen. En vind ik het echt moeilijk om uh, de dag uh, rommelend uh, door te komen, zou ik zeggen. Dat, dat doe ik bijna niet. Ik neem het ook niet zo bijvoorbeeld van veel freelancers: uh, die, dan is het uh, de eerste dag mooi weer. Nou, en we dan gaan lekker naar buiten op het terras zitten. Nou, moet je in Baren is er ook niet zo heel veel terras Je op bent op niet voor teruggegaan. <laughs> dus dat scheelt ook wel. Maar nee, ik, ik, ik, ik geloof niet dat, dat, dat ik dat nu nog ben. Ik zou het soms wel eens willen zijn. Uh, maar, Aanveel, ouderwetse maar, maar dat boek is dus wel echt het omslagpunt geweest... Ja. In, uh, ja. in het leven van uh, ja. Bert Natter. En dit nieuwe ook. hè? Ik bedoel, nou ja, Als je dan uh, dus op je veertigste debuteert... dan denk je van, nou ja, laten nou we eens proberen... om tot mijn vijftigste uh, drie goede boeken te schrijven. Hm. En zo denk je natuurlijk niet, zoals je Ronald, uh, die debuteerde toen hij 26 was. Dan denk je niet, laat ik nou eens voor mijn 35ste. Nee, dat, dat, dat is nog een enorme tijd die, die, die, die, die zich dan voor je uitstrekt. En dat is bij mij was dat niet zo. De dus, tijd dringt. Nou, zo erg wil ik het niet zeggen. Maar, maar ik, ik, ja, ik denk wel van uh, nu ik de mogelijkheid heb en het financieel ook kan doen laat ik dan proberen om er wat van te maken. Ja. Een paar mooie boeken te schrijven. Nou ja, ja. en de, de plotselinge dood van je broer... dat zal toch ja. ook wel van invloed zijn, of niet? Of heeft dat er niks mee te maken? Nou, gaan? nee, dat, nou, dat is niet echt zo. Nee, want toen heb ik nog wel... Uh, nou ja, toen ben ik wel uh, vrij snel weggegaan bij rails... en uh, freelancer geworden. En dat, dan moet je gewoon wel... Kijk, als je... Op kantoor werkt, dan, dan kun je de dag beginnen met de mailbox open te zetten en een beetje die mail te gaan beantwoorden. Maar ja, zo'n jongen als ik. Die, als ik, de, ik bedoel, als ik de spam niet meetel. Ja, dan is er niet zo heel veel te beantwoorden, dus daar. Nou, stuur de jongen een mail. Ja. Uh, uh, nog iets anders. Uh, uh, morgen verschijnt er trouwens een column van uh, Ronald... Uh, over de boekpresentatie waar ja. ik bij was. En dan geeft hij min of meer een hoofdrol aan een van jouw dochters. Je hebt twee dochters. Ja. Eén dochter, uh, daar is hij iets mee, zeg ik eufemistisch. Uh, ja. uh, uh, um, en uh, wat is het trouwens met haar? Ja, zij heeft een onbegrepen ontwikkelingsachterstand. Dus zij is uh, waarschijnlijk een neurologische oorzaak. Uh, waardoor ze, ze is uh, zeven en bijna acht. En, uh, maar ze functioneert zowel lichamelijk als uh, verstandelijk... als sociaal-emotioneel op een veel lager niveau. En uh, je beschrijft Vlinder in, ja. in dit boek. Een van de hele mooie personages. Uh, ja. Een meisje, dochtertje van, uh, van Welmoed. Ja. Uh, is geïnspireerd, neem ik aan, op, op jouw dochter, of niet? Ja, ja dat, is, dat is een portretje van uh, mijn jongste dochter, ja. En dat is ook wel... Beschrijf Vlinder even. Ja, nou ja, ik kan, voor een meisje dat slecht van de grond komt... Uh, heeft ze een opvallende naam, staat al vrij snel ja. in, voor in het boek. Ja. En uh, ja, het is... Nou ja, ze lijkt gewoon heel erg op, mijn, op, op onze jongste dochter. En het is... Ik, het was eigenlijk een soort technische. Ja, het een soort bijna technische aanleiding waarom ik dat ging doen. Omdat ik had wel moed met dat gezin, met drie kinderen. En ik wilde niet te veel over die kinderen schrijven. Maar ik wilde dat het wel een beetje relief had. En toen dacht ik opeens: weet je wat, ik kan natuurlijk uh, een van die dochters iets geven. Iets bijzonders. En dan ligt het wel. Nou, ik schrijf helemaal niet zo over mezelf. Maar toen lag het opeens heel erg voor de hand om daar zo'n ontroerend uh, meisje van te maken. Dus dat heb ik. Gedaan. En in het begin nou ja, de, ja, dat, dat, vond ik dat wel heel erg moeilijk, maar op een gegeven moment dacht ik ook: ja, ik doe er eigenlijk ook wel um, recht op een bepaalde manier. En ook voor mensen die zelf zo'n kindje kennen denk ik dat het heel uh, herkenbaar is en ook heel fijn is dat het in zo'n boek voorkomt. Ja, nou ja, en, en het fragment dat ik je net liet voorlezen... Ja. waarin het gaat over die vriendinnen die allemaal uh, aan het uh, ja. opsnijden zijn... Uh, hoe uh, geweldig hun kind is en hoe ja. hoogbegaafd... en uh, ja. hoe goed het gaat op hockey, voetbal, et cetera... Uh, daar zit het venijn ook wel een beetje ja. in. Hè? Nou, daar, zou, daar kan ik nog wel iets over... want ik kan nog verder lezen. Een klein stukje mag oh, ja, ik? Oh ja? ja, ja, ja. dus Dan, zegt, dan verzucht uh, Maria eigenlijk al die wondenkinderen. Dus haar beste vriendin heeft een meisje... dat niet zo goed mee kan komen. Dus al die wondenkinderen. Uh, met een vlindertje zou ik meer dan blij zijn. moet, kijk me aan, alsof ze mijn gedachten raadt. Ze zegt nooit zoveel als het hierover gaat. Hè? Over dat opsnijden mm -hmm. van die ouders over hun... Of van die vrouwen, of van die moeders over hun kinderen... <laughs> En uh, na het vorige etentje belde ze me op en zei ze... ik maak me soms zulke zorgen over dat meisje... dat ik, dat ik laatst moest s'nachts dus naar de wc. Nou ja, ze moet elke nacht naar de wc, dus dan mag ze een zaklampje meenemen. Ik werd wakker van gerommel in huis. Ik dacht, een inbreker. Ik maak Felix, dat is haar man, wakker. Hij gaat naar beneden en vindt Vlinder in de kelder. Stond ze daar met die zaklamp te zwaaien, maar hij was dus helemaal niet aan. Verdwaald in haar eigen huis, vier trappen af in het pikken donker... Nou ja, dat is, dan... is dit uh, uit het leven gered? Nou, dat zou kunnen. Maar zou ze, nou ja, mijn dochter slaapt wel heel goed, maar dit soort dingen is wel typisch voor haar. Ja. En ze zijn uh, ja, en heel veel ouders die, die denken vooral uh, dat hun kinderen een succes moeten worden. Nee, dat de, de, denk ik. En dat bedoel ik niet veroordelend of zo, want ik denk ook van, het is ook heel goed om talent uh, te stimuleren. Maar als je zo'n uh, meisje hebt, dan wil je vooral dat ze gelukkig worden. Precies, daar gaat het om. Ja. En dat ze gelukkig zijn in de liefde ook. Ja. ja. ja. ja. Dankjewel Bert. Um, het, het is een heel mooi boek. Ik ben benieuwd wat de, de andere critici ervan gaan vinden naast de uh, Adi Storm. Ja. Want de rest moet nog volgen. Ja. Goed. Spannend. Ja. We kijken ernaar uit. Um, de tegel, die heb je beschreven, hij is helemaal vol. Ja. Wat staat er? Zal ik het zeggen? Ja. Ja, het is uh, van Cyril Connolly, dat is een Engelse schrijver uh, uit de vorige eeuw. En die zegt... Better to write for oneself and have no public... than to write for the public and have no self. En nou, de, ik wil ook <laughs> wel graag een publiek. Maar als het erop aankomt, dan vind ik het belangrijkste dat je iemand bent... Uh, en dat het uit je boek naar voren komt. Blijkt. Ja. Nou, volgens mij uh, is dat meer dan gelukt. Dank je wel. Um, een uitgave is het van dit keer? Rap. Rap, ja. uh, hoe staat het met de liefde, dat is de titel. En uh, zo dadelijk op deze zender uh, twee dingen met Alice de Bruin. Job Cohen stapte vandaag op, nou dat weten we inmiddels. Oud PvdA-staatssecretaris Elske Terveld vertelt hoe het is om noodgedwongen op te stappen. En Joachim Gauck wordt de nieuwe president van Duitsland. Beatrice de Graaf heeft hem een aantal keren ontmoet en geeft antwoord op de vraag wie hij is. Veel plezier met twee dingen, tot morgen. Dank u, meneer Natter, dit was aflevering 2430. Morgen ontvangen wij actrice Linda van Dijk. Tot dan. Radio 1. En NTR brengt cultuur. Elke dag.